11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Volgens een prognose van het onderzoeksbureau Sinnoveet... komen VVD, CDA en PVV samen op 35 zetels. De VVD zou 16 zetels halen, één meer dan vier jaar geleden. Het CDA 10, een verlies van 11. En gedoogpartner PVV 9. Die partij deed vorige keer niet mee. Voor de prognose geldt een groot voorbehoud. Hij is gebaseerd op exitpolls... en vandaag konden mensen stemmen voor de Provinciale Staten. Die kiezen pas in mei de Eerste Kamer. Volgens de prognose van Sinoveet houdt de PvdA... veertien zetels in de Eerste Kamer. Net zoveel als de vorige keer. De SP zakt van 12 naar 8. D66 stijgt van 2 naar 6. GroenLinks gaat van 4 naar 5. De ChristenUnie daalt van 4 naar 3. En de SGP van 2 naar 1. De Partij voor de Dieren zou haar ene zetel houden en de nieuwe partij 50PLUS zou met twee zetels in de Senaat komen. De onafhankelijke senaatsfractie zou volgens de prognose geen zetel halen. Volgens innoveten is bij de Statenverkiezingen de VVD duidelijk de grootste partij geworden. Die partij zou kunnen rekenen op 20 procent van de stemmen. De opkomst is ruim 54 zo'n 8 procent hoger dan vier jaar geleden. VVD-lijsttrekker in de Eerste Kamer, Hermans, is blij dat zoveel mensen vertrouwen hebben in zijn partij. Maar hij erkent dat het makkelijker zou zijn voor het kabinet als dat een meerderheid zou hebben in de Senaat. CDA-vicepremier Verhagen heeft een dubbel gevoel. Hij vindt het jammer dat de partij fors heeft verloren ten opzichte van vier jaar geleden. Maar hij zei dat de uitslag beter is dan de peilingen deden vermoeden. En dat het CDA ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. PvdA-lijstrekker Bart benadrukte dat het kabinet geen meerderheid lijkt te halen in de Eerste Kamer. SP-voorman Roemer sloot zich daarbij aan en zei dat de kiezer er kennelijk niet op zit te wachten dat het kabinet zo kil te werk gaat. Hij wees erop dat de SP heeft gewonnen ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen. D66-leider Pechtold sprak van een fantastisch resultaat... en wees erop dat D66 voor de vierde achtereenvolgende keer heeft gewonnen. Fractievoorzitter Sap van GroenLinks zei dat het land toe is aan een ander kabinet. Ze is trots op het resultaat. En lijsttrekker Nagel van 50PLUS vindt de uitslag fantastisch. Volgens hem is dit een startpunt voor zijn partij om verder te groeien. President Obama en bondskanselier Merkel hebben geschokt en woedend gereageerd op de aanslag op de luchthaven van Frankfurt. Een man van 21 uit Kosovo opende daar vanmiddag het vuur op een bus met de Amerikaanse militairen. Twee leden van de Amerikaanse luchtmacht kwamen om en twee raakten ernstig gewond. De schutter is opgepakt. De pre president Obama wil dat er een grondig onderzoek komt. Bondskanselier Merkel zei dat ze er alles aan zal doen om uit te zoeken wat er precies is gebeurd en wat de achtergrond is van de schietpartij. De bewaking op het vliegveld van Frankfurt, een van de grootste van Europa, is na de schietpartij aangescherpt. Bij Frankfurt liggen een aantal grote Amerikaanse legerbasis, de bekendste is de luchtmachtbasis Ramstein. De leider van de navo troepen in Afghanistan, generaal Petraeus, heeft excuses aangeboden voor de dood van negen kinderen. De kinderen kwamen gisteren om bij een aanval met een NAVO-helikopter in de provincie Kunar. Petraeus zei dat de bemanning verkeerde informatie had gekregen over de plek die werd aangevallen. De negen jongens tussen de zeven en twaalf jaar werden gebombardeerd toen ze hout sprokkelden onder een boom. De NAVO-generaal heeft opdracht gegeven om de instructies voor de helikopterbemanningen aan te scherpen om te voorkomen dat er burgerdoden vallen. De topmodeontwerper John Galliano moet zich voor een Franse rechtbank verantwoorden voor de antisemitische opmerkingen die hij zou hebben gemaakt. Gisteren ontsloeg het modehuis Dior de Britse ontwerper. Galliano werd vorige week donderdag gearresteerd nadat hij in beschonken toestand ruzie had gemaakt met een koppel in een café in de chique Parijse wijk Marais. Hij zou het stel hebben bedreigd en antisemitische verwensingen naar het hoofd hebben geslingerd. De topontwerper bood vandaag excuses aan voor zijn tirade. FC Twente heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het toernooi om de KNVB-beker. In het eigen stadion won Twente van FC Utrecht met 1-0. Mark Janko scoorde in de 77e minuut. Twente speelt in de finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Ajax en RKC Waalwijk. Die halve finale wedstrijd wordt morgen gespeeld in Amsterdam. Dan het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder. Alleen in het uiterste noorden en op de waddenbewolking. En het gaat 1 tot 4 graden vriezen. Morgen opnieuw vrij zonnig met in het noorden kans op wolkenvelden. Het wordt 5 tot 8 graden bij een matige noordoostenwind. Vrijdag nauwelijks wind, dan blijft het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen. Wist u dat u tot 1 april de tijd heeft om te zorgen voor belastingvoordeel over 2010? Bereken snel hoeveel u nog fiscaal voordelig kunt sparen op rabobank.nl/jaarruimte. Zet het bedrag vast voor later op een Rabo toekomstspaarrekening en u betaalt geen kosten over de inleg. Voordelig sparen voor later, dat is het idee. Ga naar rabobank.nl/jaarruimte. Rabobank, een bank met ideeën. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter.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 Dit is Radio 1, de stemming van Nederland, Provinciale Statenverkiezingen 2011, de Uitslagenavond, Bert van Sloten en Margriet Vroomans. Goedenavond, 11 uur is het geweest. Vaste luisteraars missen nu het oog op morgen, maar wij hebben het oog op vandaag. De provinciale statenverkiezingen. Een extra lange uitzending maken we. We brengen de uitslagen, we duiden die uitslagen. We zijn ook bij alle partijen. Ook in Maastricht, het provinciehuis Limburg, het hartland van de PVV. En we zijn bij de partij vandaag bij Job Cohen, horen wij Wilco Boom. Ja, Job Cohen is aan zijn verkiezingstoespraak begonnen. Hij heeft de PVV en D66 gefeliciteerd en geconcludeerd dat het nu niet alleen eerlijker moet... maar dat het dankzij de verkiezingsuitslag ook eerlijker kan. Laten we meeluisteren. ...die goed is voor Nederland. Daar hebben we het allemaal voor gedaan. En als wij dat kunnen realiseren... dan hebben we de afgelopen weken werkelijk een prestatie van formaat geleverd. En daarom herhaal ik het nog maar een keer... Die rekening van de crisis die moet echt eerlijker verdeeld worden. Dat moet eerlijker en dat kan eerlijker. En dat gaan we op basis van deze uitslag vanavond gaan we doen. En dat kan nu ook. En daar ben ik geweldig blij mee. Tot zover Job Cohen. Het moet eerlijker en het kan nu ook eerlijker was zijn belangrijkste conclusie in zijn verkiezingsspeech... Hij staat nu schouder aan schouder met Marleen Bart, lijsttrekker voor de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid op het toneel. Groot enthousiasme hier, omdat volgens de prognoses de Partij van de Arbeid niet verliest. Maar haar 14 zetels in de Eerste Kamer behoudt. Dus geen verlies, behoud van het aantal zetels. Maar wat ze hier belangrijker vinden is dat op basis van de prognoses het er nou uitziet, dat het kabinet geen meerderheid heeft in die Eerste Kamer. En het enthousiasme is groot. Want iedereen roept Job Cohen. Tot zover het paard van Troje in Den Haag. Goed, dat was Job Cohen dus daar in Amsterdam. Ondertussen zijn er nieuwe uitslagen binnengekomen. Mark Visser. Jazeker, kerkgraden. Uh, het CDA van 27,2 in 2007 naar 14,7. De SP van 25,9 naar 13,5. Bijna gehalveerd. En dan de Partij voor de Vrijheid. dat natuurlijk voor het eerst mee voor de provincie. naar 25,4 vanuit het niets. Maar toch even een kleine kanttekening: als ik naar de tweede Kamerverkiezingen kijk, daar had uh, de PVV kreeg daar 36,3 procent van de stemmen. Dus dat is dan weer toch weer een stuk minder eigenlijk wat ze nu voor de provincie krijgen. Um, er zijn ook wat opkomstcijfers uh, door uh, Sinovate, is, is daar naar gekeken. Die hebben een enquête gedaan in opdracht een van een soort de NOS. extra vragen die we gesteld hebben. Ja, dat, dat klopt. Um, wat daar dus ook interessant is met de PVV, is uh, dat de kiezers het uh, daar toch lijken hebben, ja, dat ze het hebben laten afweten, een beetje. Want van de mensen die vorig jaar PVV stemden, kwam vandaag maar 53% procent stemmen. En als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de aanhang van GroenLinks, van hem kwam eh, 77% procent, en van de PVDA 76%. Procent. Dus daar hebben ze, ja, toch, toch veel mensen zijn niet gekomen. Gerrit Voerman, laten we meteen even daarop doorgaan. Dat betekent dus gewoon dat links de zaak heeft weten te mobiliseren. En dat de PVV-kiezers hebben gedacht: ja, het zal wel. Ja, dat sluit een beetje aan bij wat we eerder gedacht hebben... dat uh, die lagere opkomst bij die statenverkiezingen... dat zijn nou eenmaal uh, verkiezingen die mensen minder belangrijk vinden... dan de Kamerverkiezingen. Dat, uh, dat uh, de PVV daar vooral uh, de dupe van is geworden. Dat de achterban van de PVV minder gemotiveerd is... omdat ze die uh, verkiezingen voor de staten minder belangrijk vinden... dan de achterban van de andere politieke partijen. Ja, toch wel opmerkelijk, hè? want deze Provinciale Statenverkiezingen... Uh, hebben toch ook heel veel aandacht gekregen vanwege die Eerste Kamer. Uh, die Eerste Kamer die heeft trouwens met de formatie in de zomer nog gevraagd om een rol hebben, om aandacht gevraagd. Denk ook aan ons. Dat was zelfs geloof ik een brief van de fractievoorzitters van de Eerste Kamer. Dat werd toen nog een beetje weggewoven door, uh, door Opstelten was dat toen en ook door Rutte en Verhagen. Die zeiden ach, die Eerste Kamer die doet er eigenlijk niet zoveel toe. Toch is dit juist de inzet geworden van deze verkiezingen. Hè? Ja, en de formatieopdracht destijds luidde ook dat er een kabinet moest komen. wat kon rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal. Dat wil dus zeggen de Tweede en de Eerste Kamer. Nu is het natuurlijk in de praktijk zo dat het vooral om de Tweede Kamer gaat. Maar ja, vanwege het feit dat de PVV niet in de Eerste Kamer zat, was dat niet geheel onbelangrijk dit keer. En inderdaad, uh, Rutte heeft er zelf eigenlijk een referendum van gemaakt... Uh, met, door met Belgische toestanden uh, te dreigen... Uh, dat dat uh, daarop uit zou kunnen lopen... En als er geen meerderheid zou zijn voor de, voor de coalitie in de, in de Eerste Kamer. En dat is dus opgepakt ook door de, door de oppositie, de SP... die daar ook, een, uh, ook een, een referendum van wenste te maken. En dat is er eigenlijk ook een beetje gebeurd. Ja. Uh, alleen... Daarmee bereik je niet elke kiezer. En dus een deel van het electoraat, wat die statenverkiezingen niet belangrijk vindt. En uh, dus ook niet door deze context uh, gestimuleerd is geworden om naar, om naar de nee, verkiezingen te gaan. En kennelijk heeft dat dus niet de PVV-kiezer bereikt. Moet je daaruit concluderen? Ten dele niet, nee. Dat klopt. Ja. Het heeft wel de VVD-kiezer bereikt. En dus is het waar. Uh, nou, het is geen feest, uh, want ze zijn ongeveer gelijk gebleven. Lichte winst. Peter Blok is daar bij de VVD, minister Uri Roosentaal. Ook uh, informateur hè? aan de slag om uh, uiteindelijk dit kabinet te krijgen, maar dat heeft opstelten toen afgemaakt. Maar ja, niet populair genoeg. Want er is niet die meerderheid, die vruchtbare samenwerking waar u altijd op hamerde, nee. Die is er zoals het zich nu laat aanzien, niet. Het is zo dat als je naar de vertaling van de stemmen kijkt in de zetelverdeling in de eerste kamer, dan kun je constateren dat we op dit ogenblik te maken hebben met, een, met minder dan de 38 zetels voor VVD, CDA en dan ook PVV. Tegelijkertijd ook, valt me ook op, zeg maar de echte linkerflank haalt die meerderheid ook niet. Dus uh, we zitten daar met twee uh, kampen en daartussen zit dus datgene wat er moet overbruggen naar een meerderheid. Dus u wordt erg afhankelijk van bijvoorbeeld de SGP en nog meer partijen. Hoe krijgt u die erbij? Nou kijk, op zichzelf geldt dat je naar de twee Eerste Kamer... echt anders moet kijken dan naar de Tweede Kamer. Maar dat soms wordt er keihard politiek bedreven, ook in de ja. Eerste Kamer. Ja, die wordt nu bedreven. En ik denk ook niet dat die meteen weg zal zijn... na de, uh, verkie na deze ver na de verkiezingen van de Eerste Kamer in mei-juni. Maar toch, de tweede in de Tweede Kamer hebben we al als kabinet te maken met het feit dat we op sommige dossiers... op sommige onderwerpen moeten steunen op uh, partijen uit de oppositie. Voor mij als minister van Buitenlandse Zaken geldt het overigens in hoge mate. Omdat de hele buitenlandpolitiek van Nederland wel in het regeerakkoord is gere geregeld. Maar de gedoogpartner eh, PVV daar niet aan meedoet. Ja, die dus die houdt, het, houdt op bij de grens. Die, zijn we die hebben we daar al. Daar hebben we dus al met die ervaringen te maken. En ook op andere punten. Maar het maakt het werken toch bijna onmogelijk? Nee, het maakt het, nee. het, maakt het werken bepaald niet onmogelijk. Politiek is altijd een kwestie van geven en nemen. Altijd een kwestie van ook op een bepaald moment compromissen willen sluiten over voorstellen die je doet. Ik zou bijna zeggen, het debat tussen regering en parlement is nou juist ervoor bedoeld om daar ook in openheid met elkaar naar plannen enzovoort te kijken. Ik zeg er wel bij... Ik ben niet van het soort dat roept dat de plannen van de regering nu de prullenbak in moeten. Geen sprake van. We gaan daarvoor. Daar zitten we ook voor. Dit kabinet is een kabinet waar, waar de mensen er niet zitten om er zelf beter van te worden. Nee, we doen zaken in het belang van het land. En ik ga ervan uit dat ook de Eerste Kamer in totaal toch ook vanuit de positie van de Eerste Kamer haar verantwoordelijkheid neemt... die bij de positie van de Eerste Kamer hoort. En dat is niet zonder meer maar zeggen... wat er ook vanuit, de, vanuit het kabinet of vanuit de Tweede Kamer in meerderheid komt... naar de Eerste Kamer, dat stemmen we zonder, daarover, zonder daar goed naar te kijken af. Nog even voor Emiel Roemer, hoe lang blijft u nog zitten? Volgens mij is er geen spoortje twijfel bij allen in het kabinet, ook bij mij, dat wij wat dat betreft... nog aan het begin van de rit staan. We zijn al vijf, bijna vijf maanden bezig. En dat worden nog vele, vele maanden. En die moet u dan maar in jaren tellen. Peter Blok bij de VVD met de minister van Buitenlandse Zaken. Maar vandaag in zijn rol als oud-informateur Uri Rosenthal. Mark Visser, uh, jij hebt de cijfers. We hadden het zojuist over de PVV en over de opkomst. Toch wat lager voor deze partij dan gedacht. Wat vertellen die cijfers jou daarover? Ja, ook als ik nu dus weer kijk naar wat er binnenkomt. Meersen bijvoorbeeld in Limburg. Ook daar, als je dan kijkt, natuurlijk vergeleken met vier jaar geleden de provincie... hebben ze het overal heel goed gedaan, want ze kwamen vanaf nul. Toen dus ze zijn ze flink gesteken. En echt flink ook hoor. Bijvoorbeeld dus in Meersen naar 18,9 procent. Maar vergelijk je het met de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen jaar... dan hebben ze toch in al die plaatsen iets minder gedaan. 23,8 procent. Uh, in 2010 dus bij de Tweede Kamerverkiezingen... nu 18,9 in Meersen. Uh, Simpelveld komt net binnen. Uh, PVV 31,3 procent. Dus bijna een derde in uh, 2010. Uh, nu 23,2. Dus dat, dat is wel opvallend dat dat uh, toch overal ietsje minder is. Ja, Margreet, jij signaleerde net dat de PVV-kiezer... het juist in de tijd van de Europese verkiezingen... heel goed heeft gedaan, heel enthousiast opkwam. Ja, dat was ook tegen de verwachting in. Want bij de Europese verkiezingen wordt er altijd gezegd... dan is er een lage opkomst... En kan Wilders dan zijn kiezer mobiliseren. Dat is toen wel gelukt. Kun je ook zeggen, er is natuurlijk een Europasentiment geweest... wat hij duidelijk heeft aangesproken. Toen was hij de tweede partij, het CDA, net de grootste gebleven... en de PVV kwam daarna. En dan zie je dus nu, iedereen verwachtte toch een betere uh, uh, uitslag voor de PVV. En er werd ook nog wel gesproken over de gordijnbonus. Dat horen we bij de Tweede Kamerverkiezing. Hè. De PVV deed het toen zo enorm goed, hoger dan de peilingen... dat iedereen zei, achter de gordijntjes durven de mensen wel PVV te stemmen. Dat werd nu ook wel verwacht. Die peilingen, 12, kan misschien wel hoger worden. En dat is dus ook niet gebeurd. Uh, je kunt zeggen, ja, de provincie is een onzichtbare bestuurslaag. We kunnen, uh, de PVV heeft de mensen niet kunnen mobiliseren. Het kan ook zijn dat er al wat gebeurd is de afgelopen maanden in de Tweede Kamer. He, nou, de mensen er is nogal hebben. wat gebeurd bij de PVV natuurlijk, weten. Nou ja, dat dacht ik ook. U zegt dat zo voorzichtig. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld heer Lucassen gehad. Er zijn wat mensen met de lijst. Het heeft al wat krasjes opgelopen. Kunnen mensen ook van geschrokken zijn? Er zijn... Natuurlijk wel, als je gaat regeren, loop je ook schade op. Dat is ook wat de VVD een beetje op hoopt. Dat is waar de CDA een beetje op hoopt. Ga je mee regeren of meegedogen. Misschien neutraliseer je dan toch de PVV. Dat is ook wat bijvoorbeeld Frank de Graaf van de VVD onlangs in de ja, krant zei. Absorberen maar, en, hij het over. Ja, he? Misschien is dit een eerste signaal. Dat is misschien allemaal nog wat voorbarig gezegd. Maar je ziet in ieder geval toch niet de hele grote winst... waar we hier vanavond op hadden gerekend. Gert Voelman? Ja, ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Het is uh, verbazenwekkend dat uh, bij de Europese verkiezingen... Uh, Wilders er beter in is geslaagd om, om die achterban uh, uh, bij de stembus te krijgen. Ook dat zijn verkiezingen die in het algemeen door, uh, door kiezers... als minder belangrijk worden, worden beschouwd. Ik denk dat wat daar uh, heeft meegespeeld... is natuurlijk het anti-Europa sentiment van een deel van het electoraat van Wilders... Uh, het ging heel duidelijk over, uh, over uh, uh, de mate van, uh, van Europese integratie. Van, uh, Wilders was uh, de meest uitgesproken partij om dat, uh, om dat, uh, om dat tegen te gaan. De andere partijen die toen heel erg voorstander waren, GroenLinks en D66, hebben toen ook gewonnen. Dat is een soort polarisatie bij de verkiezingen uh, die toen heeft uh, plaatsgevonden. Waar de PVV uh, erg goed van heeft geprofiteerd. En op een of andere reden is ze er niet goed in geslaagd om bij deze verkiezingen het belang duidelijk te maken. van uh, De stembeschang was in achterban uh, voor, uh, voor de coalitie. Dat zie je ook een beetje terug in de cijfers uh, die ook uh, uit het Sineveed onderzoek uh, zijn binnengekomen. Uh, er is aan, de, aan het electoraat gevraagd, uh, aan de kiezers gevraagd... Uh, waarom ze hebben gestemd. Of ze nou tegen het kabinet Rutte wilden stemmen of juist voor... of, of dat het niet zoveel uh, uh, van belang was. En dan blijkt dat 91 van het VVD-electoraat... Volgens, uh, volgens deze peiling uh, uh, vooral is gekomen om een stem... Uh, om, vooral zijn stem zag als een stem voor Rutte. Dat is natuurlijk ja. een ontzettend hoog percentage. Dat, in die zin heeft Rutte zijn achterban behoorlijk uh, uh, wetend uh, te mobiliseren. Nou, bij de PV PVV is het een stuk minder. Ja. Rutte heeft natuurlijk ook expliciet gezegd... Hè, dit is eigenlijk een soort van referendum. Ja. Dus het is ook wel duidelijk dat, dan, dat het effect is. Goed, um, wij gaan even naar Marcel Bril... want die praat met vicepremier Maxime Verhagen. Meneer Verhagen, als ik u zo hoorde in die speech... dan lijkt het CDA een gewonde patiënt... die ervan overtuigd is we helemaal te genezen... Nou kijk, als ik naar de media keek de afgelopen weken... dan waren de voorspellingen dat we zo'n beetje gehalveerd zouden worden... niet ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen... maar ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni jongsleden. We hebben hetzelfde resultaat gehaald. Dat wil zeggen dat wij ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen verloren hebben... maar niet verder gezakt zijn. En dat betekent dat we nog steeds een weg te winnen hebben... dat we dat vertrouwen moeten herstellen... Maar dat we niet eh, door het ijs gezakt zijn zoals eh, u en anderen voorspelden. Nou ja, de uh, Provinciale Statenverkiezingen de vorige keer, die vergelijkend, dan bent u toch wel gehalveerd. Absoluut, dat is uh, exact wat ik zeg. Uh, we, hebben, toch niet niks? we hebben uh, ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen hebben we inderdaad een fors verlies geleden van de andere kant hebben we hetzelfde resultaat integendeel zelfs beter we zijn nu derde partij in plaats van vierde partij bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben we dus een, in ieder geval een, uh, een, een solide basis op basis waarvan we weer kunnen bouwen aan dat herstel van vertrouwen niemand van ons had verwacht dat uh, wij uh, in een zo korte periode na 9 juni weer uh, forse winst zouden maken ten opzichte van uh, de verkiezingen van 9 juni. Ik heb in januari gezegd ik hoop op een, uh, een vergelijkbaar resultaat als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Um, dat, is, uh, dat is uitgekomen. Uh, dus dat geeft in ieder geval aan dat uh, wij nu als CDA verder kunnen bouwen aan dat herstel van vertrouwen. Bent u tevreden? Uh, als je de helft van het aantal zetels wat je had verliest en mensen uh, hun zetel verliezen in de provinciale staten, dan uh, is dat buitengewoon jammer en dan kun je niet over tevredenheid spreken. Maar het getuigt wel van een, uh, een basis op basis waarvan je weer kunt, uh, kunt bouwen aan dat herstel van vertrouwen. En gelet op de korte tijd die wij hadden sinds 9 juni vorig jaar om weer uh, zeg maar, nieuwe. Stemmen terug te krijgen ten opzichte van 9 juni uh, is het, uh, was het niet te verwachten dat wij veel meer zetels zouden halen dan we nu gehaald hebben. De coalitie lijkt geen meerderheid te hebben in de Eerste Kamer. Wat betekent dat voor het kabinet? Dat betekent voor het kabinet dat wij uh, uh, uiteraard uh, uh, moeten kijken hoe wij meerderheden kunnen krijgen voor de voorstellen die we als, als kabinet doen... Uh, tegelijkertijd zie ik ook bij de reacties van, uh, van de oppositiepartijen... ...zie ik in ieder geval de bereidheid om uh, juist naar de inhoud van de voorstellen te kijken. Dus het zal moeilijker worden, maar uh, absoluut uh, mogelijk om tot meerderheden te komen... ...voor de besluitvorming die nodig is om dit land veiliger te maken. Om dit land ook duidelijk weer welvarender te maken. En dat we ook sterker uit de crisis komen. Mijn me opviel was dat u in uw speech iedereen feliciteerde, alle winnaars, behalve de PVV. Ten opzichte van de vorige provinciale statenverkiezingen heeft uiteraard de PVV ook een fors aantal zetels gewonnen. Dus ook aan de PVV mijn gelukwensen. Heeft hij het toch nog gedaan, uiteindelijk, de partijleider van het CDA. Um, eventjes nog wat uitslagen tussendoor, Mark Mark Visser. Want in het Wistland uh, heb je een uitslag vast. Ja. En dat is niet onbelangrijk, want... Sjaak van der Tak zit daar natuurlijk kandidaat als burgemeester. Voorzitter, kandidaat voor voorzitter, CDA. inderdaad. Um, nou ja, het CDA heeft uh, toch ook daar uh, wel flink verloren, hoor. 45,7 in 2007, nu 24,4. Dus uh, ruim 20 eraf. De VVD is daar gestegen van 22,2 naar 28,1. De Partij voor de Vrijheid van 0 naar 17 procent. Dus daar meteen de derde partij. En dan kijk ik nog even de vierde partij. Dat is meteen al de PvdA. Die is daar iets gezakt. Van 8,6 naar 7,7. Goed, uh, verder nog geen uitslagen in Amsterdam. Hoe ver zijn ze daar met de tellen? Ik, uh, ik zit te kijken of Os binnen is. Uh, is Osbinnen. Ja, Os is binnen. is weer een andere stad. Natuurlijk SP, uh, uh, vooral vroeger met Marijnissen. Uh, die is daar nu niet meer en ze hebben daar ook flink verloren. 31,9% in 2007, nu 19,8%. Um, het CDA van 29,1% naar 16,6%. PVD is gestegen van 16,5 naar 19,5. En ook de PvdA een procentje omhoog, van 12 naar 13 procent. En tot slot even D66 heeft het daar ook wel goed gedaan. Van 1,6 naar 7,7. Partij voor de Vrijheid, uh, zie ik nu even over het hoofd... ook goed daar uh, in ieder geval naar 12,8 Ja, en we in zeggen eventjes, die staan elke keer onderaan... en dan moet je eigenlijk Ja, door ja, ja, Dat is het punt. Dat u niet <laughs> denkt, van, hoe komt het nou dat ze die Partij voor de Vrijheid... af en toe over het hoofd zien. Ze staan onderaan. Ze, staan ze doen voor onderaan, het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. En ik vroeg net Amsterdam en de andere grote steden... daar zijn ze volop aan het tellen. Ja. Zijn ze al bijna klaar? Uh, nou, 90 in Amsterdam. Dus ze zijn al een heel eind, maar ja goed, dan noemen we het nog niet. Uh, nee, wacht nee, nee, nog nee, maar dan end. weten we dat de laatste 10% daar geteld moet worden. Ja, dus wie weet, ik, ik voor, voor Ja, voor 12% maar wel dan moet het lukken, denk dat ik. Dat zijn wel de belangrijke gemeentes waar het over gaat. Ja, natuurlijk, dat, ook in verband met de weging. Ja, ja dat gaat natuurlijk heel hard als Amsterdam kamer. erbij komt. Uh, en zeker omdat inderdaad Noord-Holland zo zwaar meeweegt. Uh, veel zwaarder dan uh, bijvoorbeeld Zeeland. Uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk heel interessant. Goed. Dat is dat uh, op dit moment. Hebben wij nog uh, contact met D66? Daar is het feest. Het is de partij die de afgelopen 35 jaar heel veel ups en heel veel downs heeft gekend. Ze zijn bij elkaar in een café in Den Haag. En onze Menoree is bij D66. Feliciteerd. Hé hey, lange Goed, hoi. jongen. Goed dat je er bent. Ja, ja. En daar komt meteen de radio bij. <laughs> Heb je dat zo georganiseerd? Ja, hij loopt achter mij aan. Oh, Oké, okay, hartstikke goed. Hoi. Ik zie je, zie je zo even. Ja. Laurence jan Brinkhorst, oud van alles binnen D66. Zeg, met alle respect, op meneer Brinkhorst. Ja, zeker. Uh, <laughs> u, u gaat er vandoor? Ja, ik ga er vandoor. Want ik denk dat het allemaal goed loopt. Ja. En uh, ik heb geen reden te twijfelen dat D66 een goed resultaat gemaakt heeft. een verdrievoudiging, ach jaar. Ja, ah, ja nu, ik heb natuurlijk alle ups en downs meegemaakt. Maar wat ik het meest fantastisch vind, is het geweldige enthousiasme... van die grote groep jongeren die je hier ziet. Uh, ik ken bijna niemand meer. Dat is goed, hè? En dat is een goed teken... Want mijn generatie is bezig te verdwijnen en dit is de nieuwe toekomst. En ik denk dat deze mensen allemaal het gevoel hebben... Uh, inderdaad, het moet anders. En, en dat is, vind ik fantastisch. Zonder dat ze de dogmatiek hebben en de zeurderigheid van degene die zeggen... eigenlijk moet je op een partij stemmen die al 50 jaar bestaat of zo. Oh ja. Ja. Gewoon deze 66 vol blijven houden. Ja, zeker. En ik denk, we blijven altijd een hele constructieve partij. Ik denk dat dat juist op dit ogenblik belangrijk is. Want er zijn veel te veel mensen die elkaar verketteren... Die, die tegenover elkaar staan, die uh, zeggen... nou, nooit met dit, nooit met dat. En deze zesde is niet zo. En, en dat is belangrijk. En dat dat bij jongere mensen hier gebeurt... dat vind ik een, een prachtig afscheidscadeau. Ja. Maar de vraag blijft dan toch ook, uh, en die stel ik dan ook maar aan u... wanneer wordt die partij nou eindelijk eens een keertje een beetje stabiel? Nou, ik denk dat die stabiel is. Gek genoeg, uh, ik heb daar heel lang aan getwijfeld. Uh, uh, we waren natuurlijk ontstaan als een verzetsbeweging... als wij tegen de gevestigde orde... Maar er is heel lang in discussie geweest... zijn we quasi-socialisten, zijn we quasi-liberalen, wat ook maar. Uh, en dat, daar gaat de tijd overheen. Deze 60's hebben in het algemeen een, een positieve uitstraling... maar ze hebben vaak weinig zelfvertrouwen. En, en dat laatste, dat is veranderd, want een nieuwe generatie... Die, die weet gewoon heel goed wie ze zijn. Dus het is dat punt identiteitscrisis, wat nu bijvoorbeeld een CDA zo sterk heeft... dat heb je niet bij deze 60, want die mensen die gaan... Die kiezen niet omdat ze dus eigenlijk misschien op een andere partij zouden stemmen. Maar die komen voor de eerste keer en zeggen, dit is mijn partij. En dat is een beetje een soort van gevoel dat ik had toen we in 1966 de partij oprichten. Herkennen ze u nog? Nou, en enkele wel. Ja, nee, de meeste jongeren wel. Die zeggen, oh ja god, is dat niet die. Maar, maar dat doet er niet toe. Ik vond het leuk. En uh, ja, mijn belangrijkste rol is om het stokje over te dragen naar een volgende generatie. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Fijne avond nog. Dank u zeer. Dat zei Laurens-Jan Brinkhorst tegen Menno Remeijen. Goed, we gaan weer wat uitslagen doen. Mark Visser heeft er weer een heleboel. We zagen binnenkomen Hof van Twente. Uh, opmerkelijk vanwege woonplaats van Ank Beileveld En zij is daar ook de commissaris van de Koningin in Overijssel. Het was een van de gemeenten waar Henk Bleker ook erg benieuwd naar was. Hè? Althans, de provincie is die erg benieuwd naar. Hoe is de uitslag daar? Uh, ja, daar waren ze ook het grootste. Het CDA, 40,7 hadden ze daar in 2007. Nu 28,3 de PvdA is daar ietsje gezakt van 19,8 naar 19 procent. VVD juist ietsje omhoog van 21,6 naar 22,4. En wie hebben het dan het beste gedaan eigenlijk in het Hof van Twente? Ja, Partij voor de Vrijheid 8,7 procent vanaf nul. En, en even kijken, D66. Die zijn ook van ietsje omhoog, van 6 procent naar 6,4. Goed. Grote gemeente daar. Dat zijn de uitslagen. U bent gewend, nou ietsjes eerder al... om elke avond een overzicht te horen van wat er in de kranten staat. Nou, de kranten zijn nog volop bezig met de edities van morgen. Wij hebben wel een soort overzicht van wat er op Twitter op dit moment gaande is. Ja, er zijn er een heleboel. Mensen zijn heel actief natuurlijk met hun tweets. Uitslag van de verkiezingen zijn net een doos bonbons... twittert bijvoorbeeld Ruud Denies. Er zit voor elke partij wat in. Cleo Mata twittert dat het CDA kapot is gemaakt door Verhagen... Eurlings en Brinkman. En Henk en Ingrid vonden vandaag de gure Noordoostenwind te koud, twittert iemand. En die duidt daarmee natuurlijk op de lage opkomst van de PVV-stemmers. En Anneke twittert, ik vind dat de PVV het prima heeft gedaan. Trots. Hé, hey, en er is ineens een opmerkelijke terugkeer van een politica, Femke Halsema, die twittert nog... Verhagens bluffpoker heeft niet gewerkt, zegt ze. Regeren over rechts heeft niet het CDA, maar wel de PVV sterker gemaakt... En dan hebben we een aanhanger van de linkse oppositie. Wat een kater voor de VVD, CDA en de PVV. En wat een feest voor de oppositie. De kiezer heeft altijd gelijk, dus ook nu. En er zijn ook Kamerleden die twitteren. Vanuit de boezem van het CDA. Mirjam Sterk. Is het glas nu half vol of half leeg, vraagt zij zich af. Er zit in ieder geval meer in dan velen dachten. Kathleen Ferrier, u weet wel, een van die twee dissidenten binnen de CDA-fractie. Drie zijn het er ondertussen. Die vindt het bloedstollend. Eerste uitslagen wijzen op stabiel verlies CDA, ook in provincies, maar nog geen duidelijkheid over verhoudingen Eerste Kamer. En Lisbeth van Tongeren van GroenLinks die is vooral blij voor wat het betekent voor de provincies. Want, zegt ze, met deze uitslag krijgen we toch lentefrisse wetten voor een groep. Gezond Groenland, Haringvliet, Oostvaarderswold, Hedwige Gepolder. Ben in een Polonaise bui. Die Twitter is niet van Cohen, maar wel van partijgenoot Sjura Dikkers. Een VVD'er Ton Elias twittert dat hij de blijdschap bij de Partij van de Arbeid onbegrijpelijk vind. Een van wat Ingang. die is van de SP, die twittert weer op zijn beurt, die zegt kabinet Rutte gezakt voor test, oppositie geslaakt met protest. Dit kabinet heeft een probleem. Goed. Nog één grap dan? Een grap. Als als, ja, gaat. dat is de laatste. Als we nu PS, hè, dan heb je zo'n hashtag PS uh, 11, worldwide trending maken, dan denken ze in Amerika dat wij hier inmiddels al de Playstation 11 hebben. Nou, dat is wel een leuke. Mark steekt zijn vinger op en dan hebben we afgesproken en dan heb je een uitslag. Ja, en ook meteen een hele grote. namelijk Amsterdam, dat is inderdaad heel snel Um, alles dus geteld daar. Um, de grootste partij geworden 28,6% de PvdA. Die komen van 23,7. VVD van 17,6 naar 15,3 in Amsterdam. Dus ietsje terug vergeleken met vier jaar geleden. Het CDA uh, nog verder terug. Die stonden vier jaar geleden op 7,1. Die gaan nu naar 3%. De SP van 18,4 naar 10,5. Ook verloren dus. GroenLinks, 17,3 naar 12,7. Ook daar verloren. Ja, wie heeft er dan veel gewonnen? Dat is D66. Uh, die komen van 5,9 procent vier jaar geleden. En dat is nu 15,5 procent. Partij voor de Vrijheid in Amsterdam, uh, op nul de vorige keer. En nu 8,4 procent. En Mark, um, er verschijnen nu ook berichten... dat 17 procent uh, van alle stemmen geteld uh, zijn. Ja. Uh, die zie jij ook. Wat uh, zegt dat voor de coalitie? Um, dat kan ik nog niet even... Uh, die... die... Dan moet ik heel even naar beneden. Kijk eventjes naar het volgende, uh, het volgende bericht. Want uh, we beginnen nu van die tussenstanden uh, ja, te krijgen. Ik, het probleem is alleen dat ik vaak... Uh, moet ik zelf even horen of ik dat mag gaan noemen. Want het probleem is dat je, dat je moet wachten eigenlijk. Oké, okay, die, die gaan we zo dadelijk okay, doen. Jij ik werkt zie je wel staartjes Ven, even Ven, Venlo is ook nog. Die, die kan ik wel even noemen. natuurlijk uh, waar Wilders vandaan komt. En uh, Jolande Sap ook natuurlijk. Um, die kan ik nog even meenemen, want de Partij voor de Vrijheid... heeft daar 23,9 van de stemmen gehaald. Toch als we weer kijken naar de Tweede Kamerverkiezingen... van 2010 van vorig jaar, uh, 30,3 toen. Dus wel iets minder dan bij uh, de landelijke verkiezingen. Het CDA uh, echt uh, gehalveerd, meer dan dat zelfs. Van 31,2 naar 14,3. De SP van 18,0 in Venlo naar 9,4, dus uh, verloren... En de VVD heeft het iets beter gedaan van 17,3 naar 20,8. Goed, wij gaan weer terug naar Limburg, naar het provinciehuis. Daar is Harm van Attenveld. Met de gouverneur Leon Frisse. Goedenavond. Een Goeiedag. slechte avond. Nou, het ligt al aan hoe je bekijkt. Maar dus... Ik kijk net naar de uitslagen van Venlo. Die worden hier ja. in de grote zaal op het scherm geprojecteerd. Ja. Het CDA meer dan gehalveerd. Ja. PVV 23 procent. Ja, ik uh, zie dat. Uh, ik snap dat. Uh, maar... ik snap dat? Wat is ja, de verklaring? Ik, ja, met, de, laat ik zeggen, na 9 juni is er niet zoveel veranderd. Na de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, het CDA zit echt in een hele zware dip. Uh, sommige mensen bij het CDA moeten er nog van overtuigd worden... dat die dip heel erg groot is. Welke? Een dip van. Uh, en welke de... mensen moeten ervan overtuigd worden? Nou, ik denk dat uh, heel veel mensen nog niet begrijpen. dat. Uh, uh, veel mensen in Nederland. Uh, teleurgesteld zijn in het CDA. Dan gaat het vooral over het feit dat. Maar welke uh, partijleden. die wij allemaal kennen, spreekt u daarmee aan? Mensen die niet begrijpen dat. Uh, Heel veel mensen uh, niet begrijpen dat de koers van het CDA om moet. En die koers van het CDA moet om naar meer volkspartijen en minder bestuurlijke elite die uh, vanuit Den Haag uh, en in kleine kringetjes bepalen wat uh, goed is voor de mensen. Want u schreef een uh, lijvig rapport over ja, dat wat er mis is in het CDA, dat wat er anders moet. En ja, de regentencultuur die moet echt geslecht worden. Ja, het is inderdaad. En uh, nog steeds zie je dat uh, het CDA nu een paar jaar door de scanner is geweest. Uh, dat uh, de dokter heeft gezegd, uh, er is toch iets heel erg slechts aan de hand. Maar nog steeds niet begrijpt dat het dus heel erg slecht is. En uh, dat moet uh, echt tussen de... De oren van de mensen komen, van de CDA-mensen, dat we een partij zijn die galveerd is. En daar hoort een hele andere stijl bij en ook een hele andere thematiek dan tot nu toe het geval is geweest. Een andere stijl, betekent dat ook een andere leider die die stijl in de nou, praktijk nee, dat, kan brengen? Uh, dat vind ik niet. Ik vind, Want wie uh, is de leider nu? Nou, ik vind dat dat Maxime van Hagen uh, is. En dat vindt die, iedereen dat, in het CDA? dat? Uh, nou, dat, dat, dat moet hij dan die andere mensen vragen. Ik vind dat dat zo is. Hij is, uh, heeft een huzarenstukje uh, gerealiseerd uh, tegen Heug en mug in. Maar nu Om, verliest hij de verkiezingen? Nou, hij verliest niet omdat de uitslag ongeveer hetzelfde is als op 9 juni. Uh, dat vind heel erg. Maar dat is niet zijn uh, probleem. Dat is ook een probleem van provincie. Dat wordt ook zijn probleem, want straks in de Eerste Kamer... dan krijgt het ja, CDA een, grote problemen een, om zaken uh, gerealiseerd dat, te krijgen. Dat, dat klopt, maar ik, ik, ik, laat ik zeggen, om nu weer een discussie te krijgen over iets... waar het helemaal niet over gaat. Want er zullen de thema's die behandeld moeten dat worden... Behandeld moeten dat, worden. Krijg dat krijg je natuurlijk, Gerommel en de, wel, partij, maar, de partij die oh, verliest, daar gaat het rommelen. Punt. Ik heb uh, de voor, uh, afgelopen dag ook uh, oud-voorzitters van alles over, over roepen over uh, uh, Verhagen. Ik vind dat hij de politieke leider is en dat moet hij blijven. Uh, we moeten nu kijken naar de, naar, de, naar de thematiek van integratie, immigratie, van globalisering, Europeanisering, dat soort punten, hervorming van de uh, sociale agenda. Dat soort punten die moeten aan de orde komen. En wij moeten dus terug bij de mensen gaan komen en minder vanuit de bestuurlijke ivoren uh, torentjes blijven bepalen wat goed is voor het land. Uit de ivoren toren en terug naar de mensen, duidelijke boodschap van de gouverneur van Limburg, Leon Frisse. Vanuit Maastricht dus. Mark, uh, de cijfers dan. Want we hebben eigenlijk een tot op heden gewerkt met prognoses. Maar nu kunnen we definitief getelde stemmen. Althans een ja, percentage daarvan. Voorlopige uitslag uh, heet noemen het we dan. dat. Ja. Uh, 18,2 procent geteld. Het CDA van 21 naar 12. Dus 21 in 2007, nu 12 zetels. In de Eerste Kamer is dat dus. Hè. Um, dan de VVD van 14 naar 16. tweede bij. De PvdA van 14 naar 15 eentje erbij. SP van 12 naar 8, 4 eraf. GroenLinks van 4 naar 5, één zetel erbij. De ChristenUnie gehalveerd van 4 naar 2. D66, uh, flinke winst van 2 naar 6. Partij voor de Dieren van 1 naar 0. Nogmaals, dit is bij 18,2 van de stemmen geteld. De SGP van 2 naar 1 en de Partij voor de Vrijheid van 0 naar 9. En 50 plus van Jan Nagel, uh, één zetel. En die deed natuurlijk de vorige keer niet mee. Als je dit bij elkaar optelt, wat geeft dat dan voor beeld? Dat mag maar Ja, ik wil Marget, dat ook zelf op doen. Maar die kan het nog beter uitleggen. Ja, nou, als je in ieder geval nu de coalitiepartijen optelt... kom je op 37 zetels in de Eerste Kamer hè, bij die 18 procent geteld. En dat geeft dus wel aan hoe voorzichtig we moeten zijn... steeds met onze uh, stellingnamen als het gaat om 35 zetels... waar we het in het begin van de avond over hadden. Nu hebben we het over 37 zetels bij dit aantal stemmen wat geteld is. En dan zie je dus hoe moeilijk het is uh, nu om het vast te stellen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verkiezingen... die nog moeten komen voor de Eerste Kamer... waar je altijd zit met die restzetels. Dus je hebt toch eigenlijk van nu tot aan... 25 mei zo'n drie, vier, misschien wel vijf zetels... waar je toch steeds een slag om de arm zou moeten houden, denk ik. Zijn dat er zoveel, Gerrit v Voerman? Drie, vier zetels die kennelijk de doorslag ook zouden kunnen gaan geven... voor al of niet een meerderheid van deze coalitie? Ja, het hangt natuurlijk helemaal af van die, van die uitslag... en hoe dat met die restzetelverdeling zit. Uh, en dat kun je inderdaad nu nog niet zeggen. En uh, ik, ik, ik sluit me helemaal aan bij de, de woorden van voorzichtigheid... die zijn uh, gezegd net... Uh, 18% van de stemmen, uh, één grote stad zit erbij, Amsterdam. Uh, dus we moeten gewoon echt heel terughoudend zijn... in het interpreteren van deze uitslagen. Ik, ik verwacht dat er, dat er nogal wat zeteltjes uh, heen en weer... zullen gaan schuiven de komende... Tijd. Maar eventjes nog, want uh, we hadden het over die uh, grote hoeveelheid masje, eigenlijk die we, die we moeten hebben. Waarom moeten we zoveel marsje daar uh, marsje in, uh, in aanbrengen? Ja, dan kom je toch ook weer, behalve dat er nu nog uh, onvoldoende stemmen geteld zijn... maar uh, je komt toch bij die moeilijke verkiezing die eraan zit te komen straks... Hè, met die stemwaarde van de staten. We weten nu ook nog helemaal niet waar, waar die uh, statenleden zitten met deze uitslag. Zuid-Holland is een zware uh, provincie, Zeeland dus niet, Friesland ook niet. En dan krijg je dus straks... dus uiteindelijke stemmingen van de provinciale staatleden die uiteindelijk op 23 mei die eerste kamerleden, die senatoren gaan stemmen. En ja, dan kun je eerst allemaal gaan stemmen en dan kom je op een gegeven moment op een zetel of 70-71. Hou je restzetels over? Die moeten verdeeld worden en dan krijg je dus een koehandel. Wie gaat er met wie mee om een restzeteltje naar links of naar rechts te laten gaan? En zijn schuilen? dat bijvoorbeeld ook die uh, regionale partijen van belang? Want die hebben de afgelopen periodes hebben ze elke keer waren ze in staat om met z'n allen de krachten te bundelen en dan één senator af te dat dreigt nu niet te gaan lukken, dus die zijn te koop. Ja, dat zou heel goed kunnen. En dan kun je dus denken dat misschien in Zeeland... Uh, een provinciaal uh, statenlid uh, geneigd is om uh, het CDA te stemmen. Maar je kan ook denken aan de partij van uh, Jan Nagel... of in ieder geval de partij 50+. Plus. Die zou heel goed geneigd zijn als ze nog een, een statenlid over hebben... om die richting Partij van de Arbeid of GroenLinks te laten stemmen. En dan valt de restzetel weer de andere kant op. Goed, we gaan uh, uitvoerig nog verder praten in deze uitzending... over wat dit soort uitslagen allemaal gaat betekenen. Maar we gaan eerst naar Jeroen de Jager, want die praat met Jolande Sapp. Ik vond het opvallend toen uh, de eerste uitslagen bekend werden. Uh, ging er echt een zucht van opluchting met hem door de zaal en gejuich. Was u opgelucht? Ja, het is natuurlijk een hele mooie eerste uitslag dat we met winst ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen uh, uh, ja, te maken hebben. En dat we gewoon, ja, zoals er nu naar uitziet op Vijf Kamerzetels gaan uitkomen in de Eerste Kamer. Dat is een heel mooi resultaat. En vanwaar die opluchting, heeft u mezelf persoonlijk ook geknepen, min of meer? Want er was ook ja, toch de indruk dat het wel eens zou kunnen tegenvallen. Heeft u, heeft u mezelf zelf ook geknepen? Nou ja, ik heb gewoon zelf eigenlijk voortdurend vertrouwen gehad dat we beter zouden kunnen scoren dan de laatste peilingen aangaan. In geen moment gedacht dat zou wel eens kunnen tegenvallen. Nou ja, weet je, dat neem je dan ook. Door. Je zit niet in de politiek omdat je bang bent. En de avond is ook nog niet afgelopen, dus we zullen moeten kijken waar het er echt op uitkomt. Maar ik vind dit resultaat een heel mooi resultaat. Niet alleen van mijn partij, maar ook als je kijkt hoe er in zijn geheel met de linkse progressieve partijen in Nederland voorstaan nu in de Eerste Kamer. Dan is dat een hele mooie winst die we te pakken hebben. En dan is het ook een heel mooi resultaat dat de regeringspartijen niet de meerderheid... Krijgen. Ik heb u steeds horen zeggen dat uh, met deze uitslag, waar de oppositie een meerderheid heeft... Uh, uh, speerpunt misschien van beleid wordt... ook om dit kabinet ten val te brengen. Is dat nog steeds... ziet u dat werkelijk als een speerpunt al? Nou, ik heb steeds gezegd... wij blijven in de Eerste Kamer gewoon het ons werk doen. En dat betekent dat we gewoon wetten... heel stevig zullen beoordelen daar. Op inhoud, op kwaliteit... op behoorlijk bestuur... En wat dit kabinet op een aantal terreinen in petto heeft... als het gaat om massile migratie, als het gaat om het passend onderwijs... als het gaat om de langstudeerdersboeten... Nou, en ik kan eigenlijk natuur, ik kan een rijtje eindeloos groot maken... dan zie je dat die wetten eigenlijk allemaal erg kwetsbaar zijn... op dat punt van behoorlijk bestuur. En daar zullen we dus in de Eerste Kamer heel hard op gaan oordelen. dan betekent dat dat die dingen niet door kunnen gaan. Doe zo'n voorspelling. Tot, wat is de houdbaarheid van dit, dit kabinet wat u betreft? Nou ja, kijk, als dit kabinet bereid zou zijn om ons programma voor een deel te gaan uitvoeren... Of bereid zou zijn om echt... Nou, dat doen ze niet natuurlijk. Maar nou ja, weet je wat je moet constateren is dat als dit de uitslag blijft... zoals die er nu voor staat, dan ligt het gedoogakkoord eigenlijk in de prullenbak. Want van die hele asiel- en migratiewetgeving komt dan helemaal niks terecht. Ja, en doen ze voorspelling dan? Um, nou, ik, ik vermoed dat het dan echt in de loop van dit jaar uh, ja, zodanig stagneert... dat CDA en VVD ook zelf in ieder geval wijs eraan doen om te besluiten... dat het zo niet verder kan en dat ze beter nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven. Ja, even nog naar uw eigen positie, want uh, dan hadden we het in het begin van het gesprek over. Uh. Dat het best spannend ook is geweest, deze verkiezingen. Het, het omstreden koendersbesluit, waar u voor heeft gestaan in de Tweede Kamer. Stel dat het fout was uitgepakt. Heeft u een moment gedacht, stel dat het nou fout zou uitpakken, dan stap ik op. Nee, natuurlijk heb ik dat geen moment gedacht. Als dat op de korte termijn een prijs had gehad, dan had ik dat ook niet als een, een zware aanslag op mij als persoon gezien. Ik heb heel veel zin om er echt een groot succes van te gaan maken. Ik heb ook heel veel zin om de komende jaren het gezicht van GroenLinks te zijn. En dan ga je niet, als het een paar weken even wat tegen zit, meteen conclusies trekken natuurlijk niet. Goed, dat was Jolanda Sap. Uh, Mark, uh, nog eventjes wat, uh, wat uitslagen. Ik zie hier trouwens dat Peter Reewinkel, de burgemeester van Groningen... die twittert dat hij bijna klaar is. En dan twittert hij er een foto bij van mannen, drinkende mensen... in plaats van tellende mensen. Dan denk ik, dat schiet niet op. Maar goed, dit terzijde. Die zijn nog niet binnen. Wat is er wel binnen? Uh, Delft, uh, geboorteplaats van uh, Alexander Pechtold. Ik weet niet of het uh, iets heeft meegespeeld, hoor. Maar ze hebben het wel goed gedaan, daar, D66. Namelijk van 4,8 naar 18,5. Um, de tweede partij is daar, de VVD, van 17,9 naar 16 procent hebben we iets verloren. PVDA uh, van 20,4 naar 17,9. Dat is trouwens uh, de grootste partij daar, uh, of de tweede partij na D66, 17,9 procent dus uh, nu. En de SP van 15,1 naar 10,5 en de Partij voor de Vrijheid van 0 naar 10,4. CDA van 18,4 naar 8%. Dus uh, ruim 10% verloren daar. Ik zie ook Urk binnenkomen. Misschien wel aardig met de windmolens, natuurlijk, uh, wat daar ja, ja. meespeelde. Uh, hoopte dat ze er niet zouden komen met dit kabinet. Uh, maar waarschijnlijk, of ja, misschien komen ze er toch, hè. Um, de SGP doet het daar natuurlijk altijd heel erg goed. Uh, die zijn er ook weer wat gestegen. Van 39 naar 46,1 uh, De ChristenUnie bijna gehalveerd. Van 42,1 naar 24,3. Het CDA van 16,9 naar 18,4. En als laatste Partij voor de Vrijheid... die uh, hadden natuurlijk de vorige keer niks weer, nogmaals. En nu 7,2 Dat is Urk. Goed, dat zijn de uitslagen op dit moment. Margriet. Ik geloof dat wij teruggaan naar Limburg, daar het uh, hartland van de PVV. ...en het hartland van de carnaval. En daar krijgen we nu alvast een voorproefje van. Want uh, naarmate de avond vordert... ...kwamen er ook veel gunstige uh, uitslagen uit uh, de provincie Limburg voor de PVV binnen. Bijvoorbeeld Kerkrade met 25 van de stemmen voor de PVV. Grootste partij daar. Ja, dat zijn natuurlijk uh, uitslagen waar uh, de aanhangers... ...die niet uh, in grote getale zijn op komende dagen uh, blij van worden. Want uh, ja, als we kijken naar de uitslag... Uh, dan valt het toch een beetje tegen. Nou, dus, we staan nog in volle afwachting uh, van Geert Wilders. Er staan zelfs uh, fans met uh, bloemen klaar. En naar verluid uh, kan die uh, elk moment komen. Dus daar gaan we op wachten. Het carnaval nog een week. En dan kunnen ze helemaal los daar in Limburg. Gaan we van het carnaval van het Zuiden gaan we naar Den Haag, de Eerste Kamer. Joris van de Kerkhof staat daar met de man van de ChristenUnie, de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ja, die weet eigenlijk niet zo goed wat er allemaal aan de hand is. Wat hij moet met, met de uitslag zoals hij er nu ligt. Er gaan, zijn de andere partijen die hier aanwezig zijn die het ook niet helemaal goed weten. 50 plus, die had er twee, heeft er nu één. De Partij voor de Dieren had er één, heeft er nu nul. U weet het ook niet precies, hè? of het er nou vier, twee... en dan samen met de SGP, meneer Rauwvoet... Hoe, hoeveel het er dan zijn voor u hier in de Eerste Kamer? Nee, nou Ik ga voorlopig uit van de drie die in de loop van de avond zo'n beetje naar ons toe kwamen... Uh, dat betekent dus dat we, om het eerlijk te zeggen... De, de hele mooie uitslag van 2007 niet hebben kunnen vasthouden. Dat was ook wel een hele mooie uitslag. Ik had hem graag vastgehouden. Maar het ziet eruit dat we daar één zetel van verliezen. Natuurlijk kan er nog van alles gebeuren. De gewichten van de statenleden verschillen. Maar ik ga maar even uit van die drie. Dat is jammer. Maar tegelijkertijd is het wel, zijn het wel cruciale drie in de Eerste Kamer... waar, met de slagen om de arm, de coalitie geen meerderheid heeft... Uh, waarschijnlijk ook niet met die ene van de SGP daarbij. Uh, en dan de ChristenUnie toch wel in een belangrijke positie zit. En dat is natuurlijk niet, niet zonder betekenis. En die betekenis zou dan zijn van uh, ga het maar op een andere manier doen. Uh, meneer Rutte en uw kabinet. Of uh, hou er maar mee op en we gaan gewoon nieuwe verkiezingen uitschrijven wat u betreft. Nou Nee, dat laatste sowieso niet. Ik wil hè, nieuwe verkiezingen van de Tweede Kamer lossen een probleem in de Eerste Kamer niet op. Uh, dat lijkt me ook helemaal niet nodig. Maar Het is aan het kabinet om te beslissen of ze wel of niet verder gaan of willen of kunnen. Maar wat ik natuurlijk wel dat in de, terwijl in de, eerste, in de Tweede Kamer... ze voor een aantal onderwerpen die geregeld zijn op de PVV kunnen terugvallen... en daar een meerderheid hebben... dat ze voor welk onderwerp dan ook bij de Eerste Kamer met deze einduitslag... als dit de einduitslag is sowieso bij oppositie terecht moeten. En dan is die positie van de christenen nu wel interessant. Juist omdat wij niet zoals een aantal linkse partijen zeggen van... het kabinet moet sowieso stoppen of we gaan het zo moeilijk mogelijk maken. Ik ben bereid, wij zijn bereid ook in de Eerste Kamer zaken te doen. Maar dan moeten er dus wel openingen komen. Wat voor punten gaat u zaken doen dan? Nou, dat zal dus van het kabinet afhangen. Hè. We hebben in de Tweede Kamer een lastig debat gehad... over het gebied van passend onderwijs... voor leerlingen met een beperking en een Goed, we gaan de fractievoorzitter van de ChristenUnie afronden. Want Geert Wilders komt binnen bij Michiel Breedveld. Ja, onder uh, de geluiden van The Eye of the Tiger van uh, Survivor... is het nu een uh, gedrang van je welste kameramensen. Meneer Wilders, goedavond. Hoe is het met u? Afloop. Afloop. Kijk nou, we zullen even moeten afwachten. Hallo de commentaar, een drukje van je welste. De Limburgse lijsttrekker Laurens Tassen staat ook. Zij zal wellicht als eerste spreken als ik het zo zie. Uh, want Geert Wilders neemt achter haar plaats wel zo chic. Het zijn provinciale verkiezingen. En uh, ja, het verhaal is natuurlijk toch uh, een dubbel verhaal. De PVV heeft het goed gedaan in Limburg. maar Londen Dames en toch een heren, klein het tegen. moment waar we allemaal op hebben gewacht. Geef ons een liefstrekker, het echte Limburgse meetje. Osserli Strekker, het gezicht van PVV Limburg. Een daverend applaus, Laurens Stassi. Vrienden, ons campagnemotto was: Limburg telt mee, stem PVV. En jawel, Limburg heeft op de PVV gestemd en wel massaal. Yes. De eerste, de eerste uitslagen laten zien dat we in een één klap ruim 1,5 van de stemmen in Limburg binnenhalen. Dit zijn nog geen definitieve uitslagen, maar ik reken erop dat het een fantastisch verkiezingsresultaat wordt. Voor al die Limburgers die een nieuwe frisse wind in Limburg wilden... is de uitslag van vanavond dan ook heel goed nieuws. Ik ga niet vooruitlopen op de coalitieonderhandelingen, maar ik kan u één ding beloven. De Partij voor de Vrijheid... ...zal zich hard maken voor Oost-Limburg. Ja. Wij zullen voor uw belangen klokken. Er gaat een frisse wind waaien in Limburg. Beste vrienden, ik wil alle vrijwilligers, medewerkers en kandidaatstatenleden bedanken... ...voor al het werk dat ze de afgelopen maanden hebben verzet. Ik dank de duizenden Limburgers die op ons hebben gestemd en ons het vertrouwen hebben gegeven... En schat, ik hou van jou, want dankzij jou hebben we dit bereikt, mede met jou. En natuurlijk, last but not least, wil ik Geert persoonlijk bedanken voor zijn aanwezigheid, zijn vertrouwen en zijn steun. Voor Limburg past de carnaval aanstaande zaterdag los. Maar bij ons gaat vanavond, hoe dan ook, het dak er al vanaf. Yes. Maar ik verzeker u, na de carnaval gaan de handen uit de mouwen en gaan we aan de slag. Dames en heren, de PVV is niet meer weg te denken in Limburg. De PVV in Limburg is een blijvertje. Wij zijn aan de beurt. Dank u wel. En dan wil ik u nu voorstellen aan onze fantastische politieke leider, onze jongen uit Limburg... Geert Wilders. Vrienden en vriendinnen. Vanuit het niets, vanuit nul, op minstens, het kan ook veranderen... ...maar minstens negen zetels in de Eerste Kamer. Dat is een groot applaus waard. Het is een geweldig resultaat. We doen... ...voor het eerst mee, we doen voor het eerst mee in al die provinciale staten... ...en op heel veel plekken in Nederland boeken we een fantastisch resultaat. En ik ben ontzettend trots op al die kandidaten, op al die PVV'ers die vandaag gekozen zijn... ...om dat onversneden PVV-geluid door heel Nederland te laten klinken. Zoals hier in Limburg, ons Limburg, mijn Limburg, vanuit het niets naar misschien wel... ...de grootste partij van Limburg. En dat zou een fantastisch resultaat zijn. Een aantal, een aantal uitslagen van Limburg zijn al binnen... ...en behalve de prachtige kerkraden ben ik ook ontzettend trots... ...dat we opnieuw de grootste partij in Venlo zijn geworden. En dat allemaal, zeker in Limburg, dankzij en geef haar nog een keer een groot applaus de held, de heldin van Limburg... Laurence Stassen. En dat is uh, Geert Wilders dus... Uh, die inderdaad wijst op Dan winst in de Limburg. Opmars, en, uh, de opmacht ja, vooral... van onze Partij voor de Vrijheid... gaat gestaagd door... en we boeken succes na succes. Eerst in de Tweede Kamer. Daarna in het Europees Parlement. Toen... In de steden Almere en Den Haag winnen we nu opnieuw heel veel zetels in die twaalf provincies van ons land. En krijgen we een grote en een stevige fractie in de Eerste Kamer onder leiding van Machiel de Graaf. Machiel, ook jij vanavond gefeliciteerd. Yeah. Nederland, Nederland heeft de Partij voor de Vrijheid, dat kunnen we vanavond wel zeggen opnieuw in haar hart gesloten. De partij van Henk en Ingrid... die knokken voor minder immigratie... voor een strengere straffen van criminelen... en voor het fatsoenlijker behandelen van ouderen. Die partij is nu definitief niet meer weg te denken. We krijgen alleen maar meer invloed... in de landelijke en provinciale politiek. Dames en heren, we hebben vanavond reden tot feest. Sterker nog, we hebben reden om een groot feest te houden. En waar kunnen we dat beter doen dan in ons mooie Limburg? En wij zullen, en dat beloof ik aan alle mensen hier... en alle mensen die thuis televisie kijken... wij zullen Limburg teruggeven aan de Limburgers. Friesland teruggeven aan de Friese. En Nederland teruggeven aan de Nederlanders en al die PVV-stemmers. Ja! Geert Wilders, dus daar zo in echt. Ja, met een zegenspeech. Mark Visser heeft opnieuw uitslagen. Want er is nu al heel veel procent van de stemmen geteld. Uh, ja, bijna een derde, 30 procent. Uh, het CDA van 21 in 2007 naar 11. De VVD van 14 naar 16, tweede erbij. De PVDA 14 naar 15. De SP van 12 naar 8. GroenLinks blijft gelijk op 4. ChristenUnie van 4 naar 2, tweede eraf. Vier bij de D66, van 2 naar 6. De SGP verliest de 1 van 2 naar 1. Partij voor de Dieren blijft gelijk op 1. En de Partij voor de Vrijheid van 0 naar 10. En snelle rekensom geeft dat de PVV, de VVD en CDA dan op 37 zetels komen. Goed, dat is de laatste stand van zaken. Wij gaan door de klok van middernacht heen. Het wordt gewoon de volgende dag zo dadelijk. Gaan we nog rustig verder, want wij rusten niet voordat we echt een beeld hebben. En we kunnen zeggen, 100% van de stemmen is geteld. En Mark Visser gaat dat dan ook aan u mededelen. En we wachten ook nog op reacties. Reacties onder andere van de Partij van de Dieren zitten dus zo'n beetje op de wip. En we wachten natuurlijk op de reactie van onze premier, Mark Rutte. Want die heeft ook nog niet gesproken. En die zal vast en zeker ook nog van zich laten horen... Dat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 Dan uh, is dat buiten gewoon jammer en dan kun je niet over tevredenheid spreken. Contact met d 66 daar is het feest. Hé hey, Lauranjamp, goed jongen, maar goed weet er bent. Ja, en daar komt meteen de radio bij. <laughs> Heb je dat zo georganiseerd? Ik loopt achter me aan. Laure Jean Brinkhorst. U, u gaat er vandoor? Stok, jij gaat er vandoor. Want ik denk dat het allemaal goed loopt. Eén van de eergang, die is van de SP, die tweet het kabinet. Rutte gezakt voor test, oppositie geslaakt met protest. Dit kabinet heeft een probleem. Vanuit de boezem van het CDA. Mirjam Sterk. Is het glas nu half vol of half leeg, vraagt zij zich af. Er zit in ieder geval meer in dan velen dachten. Het CDA meer dan gehalveerd, ja. PVV 23 procent. Ja, ik uh, zie dat. Uh, het CDA zit echt in een hele zware dip. Uh, sommige mensen met CDA moeten er dan nog van overtuigd worden dat die dip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 En daarom is de UPC Zakelijke Helpdesk elke dag tot s'avonds 10 uur bereikbaar. Stap nu over naar UPC Alles in één zakelijk. Voor 42.50 per maand exclusief btw. Kijk voor meer informatie en beschikbaarheid op UPC.nl slash zakelijk. Beleef de magie van de topschaatsen in Tihalf.